Ik, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik als vlog in de lucht als sterrenstop. Dan ben ik loser in de sky met dames om mijn nek, bitch. Dames om mijn nek. Loser in de sky met dames om mijn nek, bitch.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 Vanochtend was er een explosie in de centrale Fukushima. Daarbij raakten vier mensen gewond, maar de kernreactor zelf bleef ongeschonden. De explosie werd vermoedelijk veroorzaakt door een fout in het koelsysteem dat niet meer werkte. De centrale wordt nu gekoeld met zeewater. Er kwam na de explosie radioactiviteit vrij, maar het stralingsniveau is inmiddels weer gedaald, zeggen de autoriteiten. Uit voorzorg is wel de evacuatiezone rond de kerncentrale vergroot van 10 naar 20 kilometer. Na de aardbeving en tsunami van gisteren staat het officiële dodental op 600, maar er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers. Zo ontbreekt nog elk spoor van de ongeveer 9500 inwoners van de plaats Minami-Sanriku aan de Grote Oceaan. De drie militairen die twaalf dagen in Libië hebben vastgezeten zijn over het algemeen goed behandeld. Ze zijn een paar keer geblinddoekt en geboeid maar ze kregen genoeg slaap en eten en ze konden tv kijken. Dat vertelden ze op de vliegbasis Eindhoven... waar ze vanmiddag om half vier zijn aangekomen vanuit Athene. Over de missie zelf mochten ze niets zeggen. Dat komt in een brief te staan van het kabinet aan de Tweede Kamer. In Tsjechië heerst grote verontwaardiging over een inval vannacht bij de staatsomroep. Gewapende militairen namen er onder meer videomateriaal en computers in beslag... Volgens de hoofdredacteur waren de militairen op zoek naar spullen... van een redacteur die onlangs een reportage had gemaakt over corruptie in het leger. Op de WK-afstanden in Insel heeft Bob de Jong zijn tweede wereldtitel behaald. Op de 10 kilometer reed hij een persoonlijk record van 12 minuten en 48 seconden. Bob de Vries werd op 16 seconden tweede en de Rus Ivan Skobrev won brons. Bij de vrouwen ging de titel op de 5 kilometer zoals verwacht naar de Tsjechische Sablikova. Zilver en brons waren voor Bekkert en Pechstein uit Duitsland.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, radio en internet. ZFM. Met nu entertainment for you. Ik ga het testen, de pa. Kom op in de spot lekker extra fly. For the day out there, I'm a test, the sky. Ik ga het Come up in the spot looking extra fly For the day I die, I'ma touch the sky Back when they thought pink polos are hurt the rot Before Cam got the shit to pop, the doors is closed I felt like bad boy street team, I couldn't work the locks Now let's go, take them back to the plan Me and my mama hopped in that U-Haul van Any pessimists, I ain't talk to them Plus I ain't had no phone in my apartment Let's take 'em back to the club. At least about an hour, I stand online. I just wanted to dance. I went to Jacob an hour after I got my advance. I just wanted to shine. Jake, favorite line, dog, and do time. Now he look at me like damn dog. You what I am. A hip-hop legend. I think I died in an accident. Cause this must be heaven. I gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. Yeah, For the day I die, I'ma test the sky. Now let's take ah, ah, ah, ah, them high. Ah, top, ah, top, the top of the world, baby. Top of the world. Top of the world, baby. Top of the world. Now let's take them high. Top of the world, baby. Top of the world, baby. Top of the world, baby. Top of the world. Back in Gucci with the shit. Rock. back when Slick brick got the shit to pop, I'd do anything to say I got it, damn them new loafers hurt my pocket, before anybody wanted K-West beats me and my girl split the buffet at KFC, dog, I was having nervous breakdowns, like man, these niggas that much better than me, baby, I'm going on an airplane, and I don't know if I'll be back again, sure enough I sent the plane tickets, but when she came to kick it, things became different, any girl I cheated on, she skeeted on, couldn't keep it at home, thought I needed a knee alone, I'm trying to right my wrongs But it's funny them saying wrongs Help me write this song now I gotta testify Come up in the spot lookin' extra fly For the day you die You gon' touch the sky You gon' touch the sky Baby girl, testify Come up in the spot Look at extra fly For the day you die You gon' touch the sky Yes, yes, yes, guess who's on third? Lupe still like loop in the third. Here like here, till I'm bitter on the curb. Peach fuzz buzz, but bit on the verge. Let's slow it down like we're on the serve. Bottle shaped body like Mrs. Butterworth. But before you say another word, I'm back on the block like I'm laying on the street. I'm trying to stop lying like I'm unwrapped. But I'm not lying when I'm laying on the beat, Ungar, A touche Lupe, cool as the unthaw, But I still feel possessed as a gun charge comes correct as a pawn star. And a fresh pair of steps and my best phone call. So, I represent the first. Now let me in my verse right where the horns are. Like, uh. I gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day you die, you gon' touch the sky. You gon' touch the sky, baby girl. Testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day you die, yeah. you gon' touch the sky. We back at home, baby. Uh, sky high. Yeah. I'm, I'm, yeah. sky high. Kanye Sky high, I'm Sky high I'm sky high. West en uh, touch the sky? En over Sky gesproken, het was vandaag weer lekker weer hè. Ja, het weer ja. was weer goed. Het was uh, zeker zo. Het was uh, rond de 12 graden volgens mij. Het was lekker. Het was heerlijk, lekker. heerlijk, heerlijk. Goedemiddag. Welkom bij het Tweede Uur MT. avond. avond. Wat zei je altijd al, het bord op schoot gevoel. Ja. Het bord op schoot gevoel is begonnen. En ik merk steeds meer dat die, uh, die, die, uh, dat, uh, dat woordje gewoon steeds meer gejat wordt van ons, Rudy. <laughs> We moeten een copyright opzetten. Ja, Misschien copyright. dan niet. <laughs> hey, tweede uur, wat kan je verwachten? We hebben ja. natuurlijk Popse Henry. Hij vertelt ons wat er is gebeurd op het uh, gebied van showbiz nieuws. Natuurlijk gaan wij met... Ja, we gaan met Zorro bellen. De kleine Zorro. Die gaat... Ja, die in de musical gaat spelen Zorro. Dus dat is hartstikke leuk. We hopen natuurlijk dat hij bereikbaar is. Want we hebben geen afspraak gemaakt officieel. En ik kreeg net een telefoon. Er wordt trouwens geluisterd naar ons. Hè? Door Connie Lodewijk. En Connie is druk bezig met een feestje. Dus um, dat gaat niet lukken. We gaan gewoon kijken of we rechtstreeks contact kunnen krijgen met Zorro. We gaan uh, proberen ook contact te leggen met Remy van Loon. En Remy is professioneel danser. Hij geeft les in dans, maar hij gaat ook optreden met The Battle, hier op het Gasthuisplein. Die bellen we eventjes op. Dus een bomvol uitzending, en nog een fragment van de talentenjacht in de Loris. Ja, dat komt helemaal goed. Net hoorde je het andere versie van Kanye West, Touch the Sky, maar het origineel is nog veel en veel en veel beter. Ik heb het hier over Curtis Mayfield, hier bij ZFM Entertainment View, en Move On Up. And don't cry. Your folks might understand you by and by. Just move on up toward your destination.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 Versie van jij en ik toe yo to Toe blij <laughs> Blijf moeilijk, toch? Ja, ja toe ja, ja. <laughs> hey, um, wat ik uh, zei tegen je. Ja, de regionale talentenjacht. De regionale talentenjacht was afgelopen zaterdag en ik was erbij. Ja, wij van het team van On Air Defense, die daar keihard aan mee heeft gewerkt en ook voor CFM. Heeft een klein beetje een verslagje gemaakt, hè Pascal? En ik heb Pascal ook nog als clown uitgemaakt. daar is binnenkort een fragmentje van te horen. Die wil ik ook best wel laten horen volgende keer. Ach, jij mag nee, euh, nee, nee als clown. Nee. dat Je dat al op, opgenomen gewoon. Ja, het wordt, uh, wordt als... Uh, fragmentje op uh, YouTube binnenkort gezet. Al die grappige dingen wat in die auto was gebeurd. En uh, ja, ik praat niet naar de so. luisteraars, ik praat naar de camera. Uh, van uh, On Air Defense TV noemen we het. En, um, maar ik vind het wel even leuk om uh, daar... Uh, ja, in ieder geval daar eventjes wat over te horen. We gaan in ieder geval even naar een fragment luisteren. Goedendag, mijn naam is Roy van Buringen. Leuk dat u kijkt naar onze YouTube-kanaal van On Air Events. We zijn op dit moment aan het rijden naar Rijswijk, waar de talentenjacht plaats gaat vinden van Amber Music, het Haagse artiestenbureau. Ze zijn nu al drie weken bezig op zoek naar groot talent tijdens het talentenjacht in de Lortensnoor in Rijswijk. Dit is de vierde show, de grote finale. De winnaar krijgt een mooie prijs, namelijk een cd-opname bij niemand minder dan Javi Escalera. Een mooie fotoshoot van Amber Music, of een mooie website die een jaar geldig is voor de winnende artiest. Ja, en op dit moment in het filmpje loop ik naar, we naar we de Loresnoor. Bij de talentenjacht in Rijswijk, bij de Loresnoor. Even mijn spullen. Wat doe jij nou weer? Ik denk ik maak het beeld even... Ah, oh, gaat het verder. Even mijn spullen pakken, want ik mag het vandaag ook presenteren. Daar ben ik altijd zo trots op. Presenteren is namelijk een passie voor mij. Ja, op dit moment loop ik dan even naar de door. Dat is een heel leuk, grappig beeldje. Dan zie je die tas vallen en dan sta ik opeens weer op. Hoe kan dat nou? Maar uh, binnenkort uh, is deze item uh, is helemaal te zien. Met ook presentatie, organisatie, alles. Hartstikke leuk. Rudy ligt al helemaal in de deuk. Maar nu gaan we even luisteren naar het fragment. Luistert u maar. En dat uh, waren de talenten die mee hebben gedaan aan de talentenjacht in Rijswijk. En wij hebben de grote winnaar aan de telefoon. Dat is niemand minder dan Carmen Ladan. Hallo. Hallo. Hoe is Hoi. het? Ja, helemaal goed. Ja, een beetje van de schrik bekomen dat jij de grote winnaar was van de talentenjacht. Ja, de, de schrik was eventje, zat er even in, maar uh, ik ben er alweer uh, helemaal van bekomen. Maar uh, hoe waren de reacties? Ja, allemaal hartstikke leuk. Uh, ja, ik had het zelf niet verwacht. En uh, ik krijg allemaal leuke reacties. Dus uh, ja. <laughs> ja, in totaal heeft de talentenjacht uh, vier, of eigenlijk een maandje geduurd. Hè. Er waren vier shows uh, tijdens de talentenjacht. Uh, ja. Jij had meegedaan aan de, aan, de, aan de voorrondes. En ja. daarna ben je doorgegaan naar de... Naar de finale. Direct een... naar de finale, hè? Ja. ja. Dat was ook al iets, hè? Van, wow... Ja, dat was ook al echt een, uh, ja, een schok. Een schok. Wat dan heb dan je ook nog te winnen. Ja, dat uh, is echt uh, een eer. Wat, wat heb je gewonnen van de talent met de talentenjacht? Uh, ik uh, ga mijn eigen single opnemen in samenwerking met Amber Music en uh, Javi Escalera. Nou, hartstikke leuk. Ja, ja dat is echt uh, ja, superleuk. Ik uh, kijk er hartstikke naar uit. Het gaat uh, natuurlijk wel eventjes duren voordat hij helemaal af is, maar ik heb er super veel zin in om eraan te gaan werken. Nou, dat, uh, dat is een hele leuke prijs natuurlijk als je dat mee kan winnen tijdens een talentenjacht. Um, ja. Maar de vraag is, treden je al langer op? Um, ik heb al eerder meegedaan aan een talentenjacht en ik heb al een aantal keer opgetreden op uh, de school waar ik zat, op mijn middelbare school. Eh, uh, voorjaars heb ik nog niet echt weer opgetreden, nee. <laughs> maar heb, besef jij dan ook dat uh, door zo'n uh, winnen van een talentenjacht en je gaat een singeltje opnemen dat, die, dat de kans is dat je geboekt gaat worden veel groter zou zijn? Ja, dat besef ik heel erg. <laughs> en ja, ik vind het idee hartstikke leuk dat ik gewoon geboekt kan worden over een tijdje en dat ik dan mijn eigen single uh, kan gaan zingen. Dat, uh, ja, dat vind ik echt geweldig. Ja, zijn er al gesprekken geweest met Amber Music? Welke richting jullie opgaan? Ja, uh, ik heb uh, afgelopen week een gesprek met haar gehad. En uh, nou ja, ze zijn nu bezig met het lied schrijven. Ja. En uh, ja, het wordt waarschijnlijk gewoon een uh, vrolijk nummer. Een beetje in de richting van Karel Emerald en Adele. En uh, ja, nou ja, ik hoop dat het uh, een hit gaat worden. Een hit, daar, dat hoop ja. je. Nou, daar gaan we met z'n allen natuurlijk alles aan doen. Als hij uit is, dan draaien we hem natuurlijk hier ook op CFM. En dan bellen we je gewoon nog een keertje op van... Uh, ja, dit is het uh, liedje van... Uh, Sorry. Carmen Ladan. Ja, ja sorry. Uh, Carmen Ladan. En dan uh, gaan wij hem gewoon lekker draaien. Als hij ja, uit is. Hartstikke leuk. Hou ons in ieder geval op de hoogte. En we willen je bedanken voor je tijd. Oké, okay, geen dank. Oké, okay, hoi hoi. Doeg. If he ever do Ja, en dit is goed hè. Het is origineel en uh, plaat uit 1969, maar door de reclame van Vodafone is het weer helemaal opkomen borrelen. Don Varden en I'm Alive in de Ashley Beadle remix. En je moet de clip even checken, dus gewoon bij Don Varden I'm Alive. Want die is ook echt te gek. Die zie je een man die zie je op een bed liggen en die uh, schijnt dood te zijn, maar hij, hij, hij krijgt weer energie en hij wemelt helemaal op. En hoor je dit liedje en dan gaat hij helemaal dansen. Heel erg leuk om te zien uh, Don Varden en I'm Alive. begin van de uitzending vertelden wij het al. Ja. Vier akkoorden. Er zijn enorm veel liedjes die je kan maken met vier akkoorden. Je zou bijna zeggen, je hebt vier akkoorden en je hebt een hit. Nou zijn er drie mannetjes die hebben dat aangetoond met dit fragment. Do you recognize this? Uh, yeah, that is Don't Stop Believing by Journey. Very original a song. a few more songs. Check it out. My life is brilliant. My love is pure. I saw her an angel. Of that well, that's just two songs that are similar. That's forever young. Three I want to be forever young. I won't hesitate no more. No more. It cannot wait. I'm yours. This is the way you left me. I'm not pretending. No look, no Sometimes I feel like I don't have a partner That's the way it's gonna be Little be darling You we'll go mad at all the horses, horses. Yeah, yeah No woman, no crime yeah, This surely is a dream I come from a land down under Once a jolly swagman came Doesn't that make you want to come home? Doesn't that make you shiver? The way that things have gone. Doesn't that seem peculiar? 'Cause everyone wants a ja, little more. It's something I do remember. To never go this far. That's all it takes to be a star. Yeah, te gek, hè? Het filmpje is te check op Exit of Awesome op YouTube en Four Four Chords song, allemaal nummers.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 You recognize, yeah, that you're not alone, I'll wait till the end of time, open your mind, surely it's plain to see, you're not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 weer tijd voor een Goedenavond Henry! Ja, goedenavond, Henry. Ja, Goedenavond iedereen. Goedenavond. Ja jongens, we zijn er weer hè? Ja, ik we heb... Weer weer, hè? Ik heb zo'n grote showbiz nieuws, Henry. Vertel, vertel. Henry gaat Nederlandstalig zingen. Oh? Ja, ja, dat heb je goed gehoord. <laughs> <laughs> inderdaad, ja. Dat heb we inderdaad plannen in richting je ja, plannen. Ik heb al uh, diverse nummers aan het schrijven en uh, eigen nummers, uh, een paar covers erbij, dus het wordt heel interessant. Ja, okay. ja. Maar uh, vertel, ja, zo'n product kost geld en uh, jij bent ook op zoek naar sponsors, toch? Ja, absoluut. Het is op een gegeven moment zo dat je natuurlijk ontzettend veel investeert in jezelf, maar op een gegeven moment is die schatjes die zo langzaam een beetje leeg aan het raken. Ja. En dan uh, denk je van, jezus jongen, ik, ik, ik, ik wil nog zoveel dingen doen hè? en uh, ja, Op een gegeven moment heb je er toch andere mensen bij nodig. Hè? Ja. ja. Dus, niet alleen, ja. uh, nee, Dus uh, we gaan uh, druk op zoek, hè? Ja, dat lijkt me helemaal te gek want Je weet, weet hoe het gaat. Zelfs in Rotterdam is dat zo, hè? Je hebt toch mensen nodig die je uh, geloven? En die zeggen van nou, met die vent gaan we een keer verder. En met die vent uh, zie je potentie in. Ja. En daar gaan we op een gegeven moment mee aan de gang. Hoe ben je op de keuze gekomen om Nederlandstalig te gaan zingen? Nou, eigenlijk heb ik, eh, heb ik altijd wel Nederlandstalig ook erbij gehad, ook okay. in het verhaal. Ja. En uh, uiteraard zien we natuurlijk dat ook in Nederland uh, toch wel behoefte is aan Nederlandstalig. Huh. Dus denk ik denk van ja, waarom, waarom in feite ook niet? Ja. Nee, waarom niet, nee. Nou, ik ben benieuwd, want uh, volgens mij wordt dat wel heel erg leuk. Ja, je hebt, ik heb jou een, een, een, een echt, echt een thuisdemootje door, doorgestuurd, hè. Oké. Okay. Je, hem, je hem niet gehoord, uh, Roy. Roy, heb je hem gehoord of niet? Ja, ja. Ja, hij zegt even gehoord. snel ja, om ondertussen zit hij zijn brood op te heten, maar dat maakt niet uit. Dat heb je wel natuurlijk, hè? Heb je hem nou gehoord of niet, Roy? Ja, ik heb hem zeker gehoord. Heb je hem gehoord. weer niet in je mailbox? Ja, ja wel. Maar ik denk dat hij gewoon voordat we hem gaan luisteren, gewoon helemaal af moet zijn, Henry. Toch? Ja, ben ik verleden met je eens, ja. Gaan we gewoon Bye. doen. Je zit gewoon mijn kan... mailtjes te lezen, hou er even mee op. <laughs> ja. Ja. Ja, het is natuurlijk nog geen, geen klank en klaar product. het is gewoon een demo. En, uh, dat die demo moet je natuurlijk verder gaan. En dit is gewoon iets dat uh, ik heb gemaakt, zo uh, hier thuis. En dan moet op een gegeven moment nog in de studio allemaal ingezongen gaan worden, uitgewerkt gaan worden, gearrangeerd gaan worden. En uh, ja, er komt nog heel veel, heel veel water gaat op de zee. Voordat het helemaal klaar is natuurlijk, hè. Ja. Dus. Dus, Oké. Okay. Uh, we zijn uiteraard nog steeds met, met steeds met nieuwe teksten bezig. Um, uh, ja, ik ben uh, enthousiast bezig op dit moment. Nou, mooi. We gaan uh, veel voor je horen, Henry. Zullen we even naar het showbiz nieuws ja, gaan? <laughs> daarvoor, uh, daarvoor bellen we. Ja, uiteraard. Dit, dit, dit was natuurlijk ook showbiz nieuws, hè? Ja, nee, nee, zeker, Ja, Henry? Ja, natuurlijk. Daarom ja, behandelen uh, we het uh, toch ook even. Ja, zeker. Dat hebben we heel goed gedaan, hoor. <laughs> uh, Luister thuis natuurlijk ook van... Uh, ja, allemaal een... Uh, Heel, goeie, uh, heel goed weer gehad vandaag, jongens in uh, de trouwens? Ook lekker. Ja, lekker. Lekker strandweer? en dan ben ik op het strand gelopen nog? Nee, dat niet. We, we, zijn, nou. we zijn een hele drukke basis, Henry. We moeten uh, radio maken. Strand, ah. Strandweer vind ik het nog niet hoor. Nou, Even een rondje lopen. Oké, okay, maar nog niet echt op het strand gaan liggen, toch? Ja, ah, dat komt vanzelf dan nog wel. Het komt vanzelf, een paar maandjes nog, misschien wel de volgende maand al, en dan uh, kunnen we ons insmeren. Ja, ik zag het jongens, dat gaat, <laughs> dat gaat helemaal goed komen. <laughs> uh, ja, goed, ik, ik heb gehoord dat. Uh, nou, wil je bij de familie Sanders horen, dan moet je op een gegeven moment toch een tattoo hebben kunnen zetten bij iemand anders. hè. Oké. Okay. Ja, en dat heeft, uh, de, de vriendin van Dien heeft dat gedaan. Yeah. Die heeft namelijk uh, het leuke idee gehad om de vader van uh, Dien uh, te tatoeëren. Oké. Okay. Dus, uh, ja, en hij zegt ook van, ja, iedereen mag het weet dat ik ben, ja, goed, dat zal ook wel, uh, hij is bekend, dus, uh, ja. ja, ze zijn maar kort met elkaar, maar ze zijn in ieder geval helemaal geaccepteerd binnen de familie. Oké, okay. nou, leuk. Goed. Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog de, de ja, band Sanders zelf, of, ja Sanders natuurlijk, ze is een behoor, en uh, die is momenteel ontzettend uh, goed bezig, want die is de momenteel met een band aan het repeteren. ja en uh, die staat momenteel een bij Kane in het voorprogramma. Ja, ja, ja, ja. Maar dat was ook, volgens mij was dat ook de prijs, hè, van de uh, Voice of Holland. Ja, ja, maar er moet natuurlijk wel heel veel gebeuren. Wil je daar natuurlijk uh, ja, ja, ja, ja. Uh, echt kunnen waarmaken? Uh, Blijf je hebt toch iets moeten doen. Dus, uh, ja, want hij, uh, hij, heeft een band nu gevormd, een nieuwe band. En hij is natuurlijk bezig met zijn nieuwe album. Uiteraard, hè. Ja. ja die jongen is gewoon echt goed bezig op dit moment. Dus ik ben benieuwd wat er uh, uit gaat komen, hè? Ja. Dus uh, in ieder geval, uh, ja, vijf meiden zal in ieder geval zijn vertonen op het oudste bevrijdingsschule van Nederland. Dus uh, we laten hem gebeuren op um, uh, bevrijdingspoppen in Haarlem. Ja, we hebben, we, we hebben even met de, met de organisator gebeld. Ja. En het, uh, ja, er zijn het is echt een gekke lijn op, hè? Ja, echt, echt, de maffe is allemaal wat daar ja. gaat gebeuren. Dus uh, ja, ik, ik ben benieuwd. Ja. ja, en het leuke is uh, dat wij hier de vrijwilliger van bevrijdingspop Haarlemme bezitten. En die heeft ons al kaartjes beloofd. Dus dat uh, komt helemaal goed. Om namelijk... Uh... Uh, ja, het zijn geen kaarten, hè. Het is gewoon dat je netjes op de gastenlijst staat. <laughs> op de gastenlijst, hoor ik net. Dus uh, dat komt wel goed, denk ik. <laughs> nee, trouwens, uh, Roy, ik ga hem eigenlijk aanbevolen, hè? Toch wel, Henry. <laughs> nou, dan gaan we er gewoon toch bij zetten. Ja, zet we even op de lijst. Is altijd goed. Is goed. Zal ik doen dan, Harry voor je. Haha, <laughs> bedankt, bedankt jongens. Uh, in ieder geval, uh, ja, de 3J's, uh, daar hebben we natuurlijk ook weer uh, van ze laten horen. Want die hebben ja. het nummer vertaald van die wegnoot alleen ja. naar een uh, Engelse versie. En uh, op uh, de poll van uh, privé.nl hebben we uh, 3800 mensen namelijk maar liefst 31% de Engelse versie beter vonden klinken dan de Nederlandse versie. Oké. Okay. Heb jij hem al gehoord? Ik heb hem nog niet gehoord, okay. maar uh, uh, ik ben echt benieuwd. Dan moet iedereen morgen naar RTL 4 kijken. Want bij Live for You zou. Ja. Uh, hebben hun. de premier, hoorde ik. Dus uh, ja, ik ben ah. benieuwd. Nou, ja, ik, ik zonder meer ook, dus uh, ik ben echt benieuwd. Ja, en vanavond natuurlijk, uh, ik kan helaas zelf niet kijken naar uh, de Sing-Off, de, sing -off, dus de nieuwe, uh, nieuwe talentenjacht. Alweer? Uh, ja, wordt gepresenteerd door Koos, en Benny de Munk. Uh. En, eh, uh, ja, het, is, het is van SBS6, dus ik ben benieuwd wat ik dat gaat geven. Ja. Ik kan me er even niks meer voorstellen, want ik heb ook helemaal niks gezien dat mensen zich daarvoor konden inschrijven. Dus ik heb ook helemaal geen idee van wat, wat voor, wat voor, mens uh, en uh, nee. koren en hoe het eruit gaat zien. Nee. Dus, maar. Ik, ik ga het helemaal verrassen. Ik hoorde Danny de Munk in de wereld draait door dat je ook niet echt kon ingeven. Opgeven bedoel ik. We hebben het even niet meegekregen. Oké, okay, nee, je hij weet. vertelde dus dat, die, um, dat, ja. je, dat je niet echt kon opgeven. Want dan krijg je, ik ben Barry en ik doe een uh, saxofona, Weet je wel, zulke mensen. Maar uh. ze hebben dus echte beatboxers, beatboxers gevonden. En die hebben ja. ze dan een beetje bij elkaar gezet. En zo kwamen steeds meer teams. Oké, okay, dus uh, ja, dat laat je verrassen vanavond. Hè. Ja, nou ik ben benieuwd. Ga je kijken? Uh, ja, ik ga helaas niet kijken, want ik ga vanavond naar uh, Roda AZ. Oké. Okay. Oh. Uh, uh, ik ga daar even kijken, want er wordt op een gegeven moment een klapper natuurlijk. Dat is op een gegeven moment toch een... Uh, ja, die uh, dadelijk in uh, Europa ingaan natuurlijk, in het voetbal, uh, voetbalteam. Ja. AZ uh, of Roda dus. Ik ga wel even kijken vanavond. Ja, ja, mooie wedstrijd. Ja, dat wordt een mooie wedstrijd, absoluut. Twee teams die willen aanvallen, die willen voetballen, dus... Uh, ja. kan kunnen een hele mooie wedstrijd worden vanavond. Lekker spannend. Ja, leuk. Dus is waar je naar je, Roy. Dat is Goed. <laughs> goed. Ja, ja hebben we hebben gisteravond natuurlijk weer gehad, uh, sorry I think I can dance, hè? nee, niet sorry I think I can dance. Uh, dat nieuwe programma. Sterren, sterren dansen op het ijs, dat weet het natuurlijk. Ik vergeet, vis wel altijd in. Wat een belachelijke uitslag. Zijn er ook al zoveel. Maar in ieder geval, wat mij dus opviel, het gaat er namelijk om, ook daar, met dat programma, van hoe bekend ben je in Nederland. Want dan stemmen de mensen op je. Ja. ja. En dan is Ralf inderdaad toch daar de diepe van geworden, want ik vond hem op een gegeven moment heel erg goed uh, samen met z'n Ellie Damsen. Ja, het is belachelijk. Nee, ik... Ja, ik weet niet wat ik daarvan moet zeggen, maar uh, dat viel me wel een beetje tegen eigenlijk. Ja. Ja, maar misschien hebben de mensen ook gedacht van nou, we stemmen op le lekker op mensen die, uh, die we kennen. Uh, de bekende Nederlanders die nog bekender zijn dan Ralf. Ja, en dat is eigenlijk een beetje wat gebeurd is gisteravond. Want wie zit er, er nu nog in? Uh, Michael Wogert. Dam zit er nog in? Oké. Wijkenal zitten De smitjes. Uh, uh, is weg. Uh, even kijken. Ja, alles is inderdaad dus eruit. Uh, even kijken, is er nog meer? In. Ik denk dat we zo niet te zeggen, maar. In ieder geval, er zitten nog een paar goede bij hoor. Okay. Uh, Cineken zit er nog in. Inge de Bruin. Nee, uh, ja, al, al, al lang niet, niet meer. Oh, die is eruit. Ja, ja, je, je ziet het maar, ik kijk weer niet. Dus, uh, nee, laat het, ik is maar het is SP6, kijk. daar kijkt tegenwoordig niemand meer naar. Als nee. je de uh, kijkcijfers uh, ziet. Ja. ja, in ieder geval, uh, we laten het weer verrassen natuurlijk. Ja, ja jongens, en dan natuurlijk uh, Nick en Simon. Die, uh, die hebben al meer dan 200.000 uh, albums verkocht. Oké. Okay. Ja, dat is natuurlijk ontzettend veel hè. Ja. Ja knap Ik sta, ik sta er ook weer van te kijken dat dat een artiest in Nederland in staat zijn om 200.000 albums te verkopen Ik snap er helemaal niks van, denk van Tegenwoordig is er zoveel met downloaden en dat soort dingen allemaal meer en uh, gratis dan denk denk Dat er nog 200.000 albums verkocht kunnen worden van één uh, van, van, van artiest of van, in ieder geval van een duo ja, Ik vind het grandioos Ja, ja knap toch Ja toch hè nou, weet je, Henry, misschien is dat nog wel even een keer leuk om te vertellen over, uh, over single verkoop bijvoorbeeld. Hoe, uh, hoe mensen het nu doen. Hè? Je kan bij een platenlabel kan je, je inschrijven. Die gaat dan je hele, je hele producten doen. Die moet je allemaal exclusief natuurlijk. Hè? En dan ja, ja. wat zij hebben, zij hebben een computer hebben ze, met allemaal IP-adressen van andere mensen. Ja. Wat zij dus doen, zij downloaden allemaal aan... aan, aan aan duizenden euro's aan mp3's via die, ja, ja. via die computer en zo krijg je nummer 1 dit ja, ja ik, ik, ik, ik wil het zelf niet zeggen hoor, maar het is wel waar wat je zegt want uh, wij, wij zijn hier ook bezig ja. met artiesten neer te gaan zetten en een platenmaatschappij zoeken en jij krijgt dat dus, allemaal te horen dus jij zegt dus dat ja. ik misschien Nick en Simon heb gedownload zonder dat ik het weet of ja, via ja, ja, ja. Dan kan ik niet ja. bij mijn vrienden komen. Ik kan niet zeggen, jongens, ik heb Nick en Simon gaan downloaden. Dat wordt wel gedaan via jouw IP-adres, oh, bijvoorbeeld. Oh, oh, oh. Ja, zo werkt het ja. tegenwoordig. Ja. Ja. Okay. Ja, het is wel waar, wat, wat je daar zegt. En, uh, dat heeft ook te maken natuurlijk met, met hoeveel financiën heb je achter de hand om ja. dit, dit te kunnen doen. En uh, ja, maar nou, ik wil natuurlijk wel, moet natuurlijk wel reëel zijn. Nick en Simon zijn natuurlijk wel goed. En, uh, het zal niet alleen, alleen maar daar aan liggen, maar uh, ja, als je geld achter de hand hebt, geld achter je hebt staan, dan kun je natuurlijk ontzettend uh, ver komen, hè. Ja. Ja, en, dus, uh, uh, maar goed, in ieder geval, uh, aan de andere kant, Nick en Simon zijn natuurlijk twee goede artiesten, en dat moeten we natuurlijk even niet uit het oog verliezen. Maar, uh, die natuurlijk ontzettend goed gesponsord worden, et cetera, et cetera. En, ja, en ze hebben het ook best wel een beetje verdiend, eigenlijk, hè? Ja, nee, dat zeker. Ik weet nog goed, toen ze hier in Zandvoort staan. Het is echt al dik vijf à zes jaar geleden. Toen stonden, ja. no stonden nog op de poster de vrienden van Jan Smit. Dat <laughs> was zo Geil. grappig. Okay. Ja, tijdens Zandvoort live hier in het dorp. Oh. De vrienden van Jan Smit. Hoe lang is dat geleden? Dat is denk ik vijf à zes jaar, zeven okay. misschien. Ja, Dat zou net, een, uh, net voor hun doorbraak zijn geweest. Dan. Ja, nee. dat was. Oh, ja. Ja. Dat, maar toen werden ze nog de vrienden van Jan Smit genoemd. Nou, oh, dat is toch, is toch leuk. Ja. En nu zijn het gewoon Nick en Simon. En die worden apart van Jan Smit ja. gezien. Nou, ik vind het helemaal top. Ze hebben het leuk gedaan. Ja, absoluut, en uh, dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Hè. We kunnen ook kritiek geven op uh, hoe momenteel de hele zaken in elkaar zitten, de hele muziekindustrie. Dat is natuurlijk ook zo, alleen aan de andere kant ze hebben we het ook wel verdiend. En, uh... Dat vind ik wel, maar ik, er zijn achter dingen natuurlijk die niet die helemaal kloppen. Maar dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat heb je nou helemaal, dat moeten we ons maar neerleggen. Ja, ja. Henry, we zitten in tijd nodig, dus we moeten je helaas afkappen. Want we gaan zo meteen nog bellen naar net Zorro: de, niet de, de Zorro, maar de Junior Zorro. Die ook een ja. rolletje gaat krijgen, en die komt gewoon uit Zandvoort. Perfect ook okay, jongens, perfect. Ja. We zijn helemaal te gek. nog oh. één dingetje wat ik jullie even wil uh, meegeven. Ja. Als er nog mensen zijn die uh, nog een ijsje willen hebben van Moeder Melk, dat, dat kan niet meer eens uitverkocht, hè. Ah. Ah. ah. ah. ah. Dus, uh, <laughs> bij deze dus, hè. <laughs> maar in ieder geval, dat is weer een grandioze act natuurlijk weer van uh, Niels en Vrouw, keer van Radio 50 Ja. Ja, Ja. Uh. Dus, uh, maar ze verkochten hem inderdaad voor 5 euro per stuk en uh, ja, die wordt eens uitgekocht? Uh, jammer. Jammer. Helaas, joh. Wat, wat vind ik dat nou erg? Ah. Oh, ja. <laughs> nou, <laughs> ja, Ik ga jullie inderdaad toch een heel fijn weekend wensen. Ja, joh. Wij zijn thuis ook, natuurlijk. En, uh, we zien elkaar natuurlijk en we horen elkaar natuurlijk graag weer volgende week, hè? Ja, dankjewel, Henry. Tot. Ah uh, nee, volgende week zijn we er niet. Even voor de duidelijkheid. Nee, twee weken. Over twee weken. Over twee weken zijn we er wel. Ja. Is goed. Oké, okay, okay. Hoi. Bye. No. <laughs> John Mayer on the world to change. Van ja. het album Continuum Is dit Waiting on the World to, change. On the world to change. En u luistert nog steeds naar CFFM's antwoord op 106.9 FM ja, hey, Goedenavond uh, Ja, Goedenavond, het bord op schoot gevoel nog de laatste 10 minuutjes En ja, Zandvoort zit vol met talent, dat weten we We hebben Monique van der Werf ja. jo uh, Johnny Krijkamp junior Alleen Clark Alan Clark en nog heel Ria Valk, Ria Valk, de enige echte. De enige echte. En nu ook, ja, musicalster Ruben. Goedenavond Ruben. Goedenavond. Hey, ja. hoe is het met jouw vriend? Goed. Ja, als eerste, heb jij Joop van de Ende al ontmoet? Nee, nog niet. Maar uh, als ik de première ga spelen, dan, dan zal ik hem waarschijnlijk wel zien. Leuk. Dan, dan heb jij mijn wens als eerste gedaan. Ja? Want dat is mijn wens om Joop te ontmoeten. Oké. Okay. <laughs> hij, staat, hij staat bovenaan mijn lijstje van uh, mensen die ik wil interviewen. Er staat Joop van de Ende. Ja, leuk. <laughs> nee, leuk. Heel erg gefeliciteerd, hè? Want jij uh, gaat een rol spelen in uh, Zorro de Musical. Ja. Kan jij al een klein beetje vertellen hoe die rol in elkaar zit? Ja, nou, ik ben zeg maar uh, Zorro... Die heet, de, de, die heet eigenlijk Diego. Ja. En uh, ik ben zijn broer, maar dan zeg maar toen hij kind was. Oké. Okay. En die heet Ramon. Oké. Okay. Nou, dat is, is een, het is een spannend verhaal hè, Soro. Ja. En uh, hoe ben jij bij Soro terechtgekomen? Ja, nou mijn uh, juf, dansjuf, die zei van uh, ja nou, uh, misschien kan je wel meedoen aan uh, de kinderradities. Ja, en dan Ramon. hebben we het over Conny, hè. Ja. Nou, leuk. Ik ja. En jij hebt ook in de Zandvoortse Courant gestaan met een leuk interview. Ja, bedankt. Hé <laughs> hey Ruben, hoe oud ben jij? Ik ben tien jaar. Tien jaar en dan al in zo'n musical. Geweldig, applausje hè? hoor, applausje. applausje. <laughs> Hartstikke leuk. Hé hey, uh, Ruben, um, ja, de première gaat er dan ook aankomen. Ben je al, ben je al bezig met repeteren? Ja, ik ben al een paar weken bezig, denk ik. Ik denk dat het nu de derde week is, of vierde week. Ja. En uh, ja, heel veel oefenen. En uh, best lang ook meestal. Ja. En natuurlijk heel veel wachten, want ze hebben meerdere setjes. Ja. ja. Dus, en uh, niet iedereen komt elke dag aan boord. Dus okay. ook heel veel kijken en dat soort dingen. Ja, want uh, je bent tien jaar, zeg je net. Dan, ja. dan mag je maar een aantal keer op het podium staan, hè? Ja, mag zeg maar, uh, voor werkuren mag je 24 dagen. 24 dagen ga jij de Zorro Junior spelen. Maar ik ben ingepland voor 22 dagen, want waarschijnlijk, want uh, twee dagen voor als er iemand ziek is kan je invallen zeg maar. Oké, okay. dat is toch leuk. Jij gaat gewoon op het grote podium staan in de De La Theater. Ja. En dan ben jij gewoon de Zorro. Daar mag je trots op zijn hoor. Die heb jij gewoon in je zak op je jonge leeftijd. 10 jaar. Ja. ja. Ja. <laughs> nou, helemaal leuk. Hey, zullen wij nog een keertje bellen? Tegen de tijd van de, van de première? Ja, ik vind ik goed. Ja. En, wij, en wij gaan proberen, als uh, CFM zijn, gaan we proberen om kaartjes te krijgen. Dat we in ieder geval meelopen met jou. Wat jij ervan vindt. Is dat een leuk okay. idee? Gaan we proberen. Ja, ik leuk. kan niks beloven. Maar we gaan ja. gewoon even bellen met Joop van den Ende. Zeggen we: Joop, doe het. eventjes uh, voor doen. voor <laughs> Nee hoor. Ruben. Hey, Ruben, hartstikke bedankt en enorm veel succes hè. Heel veel ja. succes namens ons. Dankjewel. Doei. Nou, Doei. Doei. Voor alle dames uit Zandvoort. Stevie Wonder, isn't she lovely? Radio 6. <laughs> de zwarte lijst, hè? Vandaag begonnen. En deze staat enorm hoog in de zwarte lijst. Ik, ik weet niet op welke, maar ongetwijfeld weer enorm hoog. Stevie Wonder. En isn't she lovely? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Helaas, Het is weer voorbij van deze week. De Entertainment for You. Ja, en dan moeten we even twee weken wachten. Want. Ja. Uh, even kijken, volgende week zijn we er niet? Nee. Die week daarna zijn we, weer, zijn we er weer. Ja, ja, nee, zeker. En um, die week daarna zijn we er zeker. Want um, dan, uh, dan is het uh, uh, ja, het weekend uh, voordat de grote de groot, groot feest hier plaats gaat vinden. Ja. En dan zullen we de artiesten gaan bellen die er uh, ook aanwezig zijn tijdens dit evenement. En ook het laatste, dag van, of het laatste weekend uh, van het Wapen van Zandvoort gaat ook aanbreken. Daar zullen we ook aandacht aan besteden. Okay. En, uh, want het Wapen van Zandvoort gaat helaas dicht. En uh, ja, ja, het is gewoon jammer, uh, zo'n mooie uh, stamkroeg in, midden in het dorp van Zandvoort, ja, dat dat al een paar eigenaren hebt gehad en dat het gewoon, uh, niet, uh, ja, dat het gewoon dicht uh, blijft. Dus uh, dat is gewoon heel erg jammer. Maar volgende week zijn we er dus niet. Die week erop dan weer wel en dan maken we er gewoon een feestje weer van Rudy. Ja, voor iedereen een heel fijn weekend en ja. uh, tot over twee weken.